Twee uur, Jobboot met het NOS-journaal. Veel psychologen schuimelen wel eens na het stellen van een diagnose. Ze overdrijven psychologische aandoeningen zodat patiënten de zorg vergoed krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen, NIP.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 De belangrijkste oppositiepartij in Thailand doet niet mee aan de parlementsverkiezingen van 2 februari. Oppositieleider Abishit zei dat de partij geen kandidaten levert omdat ze geen vertrouwen heeft in de thaise politiek. Premier Shinawatra besloot eerder deze maand tot nieuwe verkiezingen na massaprotesten tegen haar regering. Haar partij maakt veel kans om de stembusgang te winnen. Ze heeft een meerderheid in het parlement en een grote aanhang op het platteland. Het bestuur van de Martini-kerk in Groningen laat onderzoeken of scheuren in de kerk zijn ontstaan door gaswinning. Er is afgelopen week meetapparatuur geplaatst door een onafhankelijk meetbureau dat trillingen in de gaten moet gaan houden. Er is twijfel over de oorzaak van de schade. Vlak naast de Martini-kerk aan de Grote Markt in Groningen wordt flink gebouwd. Volgens schade-experts van de Nederlandse aardoliemaatschappij kunnen de scheuren ook bij die werkzaamheden zijn ontstaan. Maar het bestuur van de stichting Martini-kerk betwijfelt dat. In Turkije zijn twee zonen van ministers samen met 14 anderen in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden verdacht van corruptie bij openbare aanbestedingen van overheidsopdrachten. In deze zaak zijn een andere ministerszoon en 33 verdachten vanochtend na verhoor vrijgelaten. Premier Erdogan heeft het corruptieonderzoek een smerige zaak genoemd, bedoeld om zijn regering te ondermijnen. Het weer in het westen en noorden periode met regen en motregen aan zee en op het Erselmeer waait het hard tot stormachtig. Temperatuur 6 tot 8 graden. Ook morgen overdag geregeld buien, afgewisseld door zon. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor. Het is.. Uh...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 Geef een gezin in Afrika een dierbaar cadeau. Ga naar rettenkind.nl. Ik ben Marion Lutke. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brantse. Dames en heren, welkom bij de Tros Auto Show, aflevering 99. Volgende week de laatste en tevens honderdste aflevering van dit autoprogramma Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me Carlo Brantse, hoofdredacteur van Carls Magazine. Carlo. Ja, alsof we dat hebben uitgerekend, dat de honderdste aflevering ook de laatste aflevering ja. is. En dat is geheel per ongeluk. Het ja. Ja, is puur, puur mogelijk. Is, is het al zaken om te vertellen aan de luisteraars wat er nog weer de plannen daarna zijn? Ja, laten we dat eens even doen. Kom op. De luisteraars, luisteraars, niet getreurd. Het is niet zo dat u ons moet missen. Want Bas is, wordt een van de presentatoren van het nieuwe, door de weekse middagprogramma Radio 1 vandaag. En daar nodigt hij altijd mensen uit die hij ongelooflijk bewondert. En waar hij helemaal nerveus van wordt als hij die, die dreigt tegen het, tegen het lijf te gaan lopen. Dus ik zit daar dus ook in af en toe. En dus elementen uit de autoshow... die gaan terugkomen in het ja. programma Radio Zoals. 1 vandaag. Zoals auto nieuws. Auto -nieuws Rijn, Rijn, precies. precies. De, ja, je wil het allemaal niet weten hoe ja, leuk dat maar wordt. Maar dat is pas vanaf 1 januari. En dat ja. is nog 2030. We hebben nog twee auto-shows eraan. In de reguliere. En te gast hebben wij Maarten Steinboeg. De hoogleraar Automotive van de TU Eindhoven Maarten. Ja, een veelgeziene gast. En veel betwitterde En bevieren ook de gast ook. En tevens Tesla rijder. Dus ja, ja. je zit hier met duizend petten op zo'n beetje. Op zo ik hoog, vind, vind het erg leuk om hier weer te zijn. We vinden het hartstikke ja. leuk dat je er bent. Laat dat helemaal duidelijk zijn. Ook al is het de ene laatste aflevering, maar toch. Ja. En, ook, um, en ook al is het een voorvechter. Van het elektrische autogebuur. Ja, hij mag er toch zijn. En hij mag er toch Wat zijn. Is prijs. Hey, ja. is dat is eigenlijk zeer prijs. Ja, dat is goed van ons. Ja, dat is knap van jullie. Ja. Deze week is het Vibe-project van start gegaan. Ja, dat klopt. Binnen Eindhoven, waarbij je uh, binnen een paar jaar minstens 500 elektrische auto's de weg op laat gaan. die gaan kijken naar gedrag van automobilisten. Ja, dat klopt hè? Ja, dat is helemaal goed. Ja, ja dat is te... Voordat we daarover gaan praten, doen we straks. Ja. Wat doet een hoogleraar Automotive? Uh, ik geef les, ik doe onderzoek en ik stuur een groep aan. Uh -huh. uh, overigens, in mijn groep doe ik ook uh, onderzoek met mijn mensen naar robotica. Dus de voetballende robots kennen heel veel mensen. Dat ja. is ook een, een onderdeel van mijn groep. Uh, dus het, is een, uh, het gaat eigenlijk om het domein van high-tech systemen waar ja. ik voor sta. En uh, ja, ik hou me dus natuurlijk ook met, uh, met auto's bezig. Want een auto wordt eigenlijk een soort robot op wielen. Met de een iPad, iPad op wielen. Een iPad op iPad wielen, dat wielen. gaat dan meer over de software, maar eigenlijk ja. een robot op wielen is eigenlijk ook wel mooi. Hè. Denk aan een voetballende robot. Die moet ook om zich heen kijken, allemaal sensoren. Ja. Een auto wordt eigenlijk ook een heel slim ding die allemaal sensoren ja. heeft en die zelf gaat denken. Voor maar juist. professor, meester, dokter uh, Steinbock, waarom wij zouden wij niet zelf voetballende huren. robots moeten hebben? Ja, nou even los van de bal, hè? Ja. Het goede van robots op wielen is eigenlijk dat je dus uh, ontzorgd wordt als mens. Dat je andere dingen kan doen op het moment dat jij dat wilde. Maar ook ja. dat de auto misschien wel eens heel veel veiliger kan worden. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, maar nou wil ik nog weten waarom ze gaan voetballen. Waarom ze moeten voetballen. <lacht> of is nee, dat een die, die, proeftuin? Die bal, die bal die mag je eventjes uh, weglaten bij de auto. Maar het is, het is inderdaad een proeftuin. Dus de, de voetballende robots, die, die hebben wij met name... Uh, omdat we uh, willen leren hoe je robots, maar ook auto's... heel slim uh, kan ontwerpen. Sensoren. Dat, dat gaat ook om robotica voor de zorgsector okay. trouwens te ontwikkelen. Oké. Okay. Dat je met bejaarde automatisch je bed en je Precies, je bed of dat de robot voor jouw dingen kan gaan halen en pakken. Linksaf de vijver in, hey, bijvoorbeeld. Uh, maar... Oh, terug naar de nou, auto's. Nog even, ja. ja? Dat ja? wil ik nog even. Ja? Ben jij een petrolhead? Ooit een Berlingo gehad voor de Tesla? Nee, kan niet niet. Nee, nee, kan goed zeggen, maar toch. Je heeft niet, echt. nee, nee, nee. Dus mijn overgrootvader was wel een, een bekendheid ja? in uh, automotive. Hè. Beroemde, beroemde ja. professor ja. Steinbock. Ja. En bij ja. mij is dat eigenlijk pas de afgelopen jaren ontstaan. Ja. Sinds ik op de, op de Universiteit van Eindhoven werk en ik daar ook in mijn groep een stuk onderzoek deed voor Van naar Transmissie. Daar is het eigenlijk voor begonnen, ja. mee begonnen. Om te kijken naar de, de variabele transmissie. Maar Bas, Bas, sorry dat ik je onderbreek. Maar. Niet. De man heeft net een Renault K Kangoo ingeruild. En jij vraagt of die een personal head is. Ja, Renault dat, Kangoo. Een, dit, dit, dit, dat is, ja, nee, dat het volgende, is hetzelfde ja. als een Volkswagen Caddy, maar dan ja. uit Frankrijk. Ja, ja. ja I know. Maar het, ik moet wel zeggen, sinds ik, sinds ik in mijn Tesla rijd, heb ik wel meer... Chance. Begrip, begrip ja, he. voor het, het voelen hoe leuk autorijden kan Kijk, zijn. Kijk, het he? komt dus. dus dat, he? ja, het is therapeutisch. He? Ja, nou, en weet nou, want... je wat de volgende stap is dan, Maarten? Dat je een enorme V12 gaat kopen <laughs> op benzine. <laughs> dat gaat echt gebeuren. We gaan naar het autonieuws. We komen straks terug. Ja. Carlo die gaat namelijk ook nog praten over de Lexus GS300H. Want het is toch gelukt om, de, om de, de babybroer van El Presidente... de auto voor oude mensen, om die in te ruilen voor een... ja. Voor de leuke jonge executive Ja, en uitvoering. inmiddels rijk in een nog jongere lex. Maar goed, maakt niet uit. Dat later. Nou, ik moet er even iets over hebben. Dat, dat, ik hou het kort, want Maarten is veel interessanter... dan ja. het autonieuws deze eindejaarsrally. Maar opvallend vond ik wel gisteravond... dat minister Schultz, overigens ook een vriendin van dit programma... Uh -huh dat hij toch weer heeft besloten om s'avonds van 9 tot 11... de lampen aan te doen ja. langs de Rijkswegen. Ja. Iets waar ik me alles bij kan voorstellen, overigens. Uh, en dat heeft dan in dit geval te maken met de wat oudere weggebruikers... die zeggen van, nou ja, s'avonds is me gewoon donker. Is wel erg donker. Ja, al die lexussen die zie je dan het wegzoeken. Ik, ik, nou, daar, wil ik je dan, daar haak ik even soepel op in. Ik kan je melden dat minister Schults moet weten... Aan, anders gaan wij dat haar vertellen... Mm -hmm. dat het over een paar jaar gewoon echt niet meer nodig is. Dan hoef je niet eens meer lantaarnpalen aan te leggen. Want die nieuwste... Ik heb het er net met Maarten over gehad. Die nieuwste verlichtingstechnieken met 25 leds. Die, die waarmee je niet, waardoor je niet meer verblind kan worden. Of niet meer kunt verblinden. En die elk donker hoekje beschijnen. En zo, dan, dan heb je echt geen straatverlichting meer nodig. Maar goed, dat is nu nog iets wat alleen in de, in de dure of de hele vooruitstrevende auto zit. Maar goed. Tot die tijd kan ik me er alles bij voorstellen... dat er wat langer licht op de weg uh, wordt gezet. Ja, S'avonds. Ja. Voor veel mensen. Ander Ja, Ruud Blokhuis, zegt die naam niet? Nee. Was, uh, was directeur of is directeur van voormalige zaapvestigingen. En die heeft gezegd... Ik ga die, uh, die Zweedse Saaps die nu weer gebouwd worden... door Nefs, de Chinese nieuwe moeder van, van Saap in Zweden... die ga ik importeren. Dus uh, hij heeft de hand weten te leggen op een aantal Saaps. 9-3, Sport sedan Aero. Dit zijn dus nog niet de elektrische waarmee Nefs ooit gaat komen. En uh, in mei dan, uh, dan haalt hij ze naar, uh, naar Nederland. En dan kun je dus gewoon weer nieuwe nieuw kopen in Nederland. Maar die 9,5, die hele nieuwe... die nee, dat, is, dat is niet, niks, niet van niets. Dat ja. was een mooi ding. Daarvan zou je nog een stationcard te pakken moeten krijgen. Ja. Volgens voor... mij zijn er daar tien van gebouwd ja. of zo. Beetje meer in het straatje. De inruiler, de toekomstige inruiler... voor professor dr. Maarten Steinboch. Dat is natuurlijk de BMW i8... Ja, die heb ik gezien een keer. Die heb jij gezien als concept. In, in, in, in real life. Als concept, ja. Als concept, ja. Uh, die de gaat twee uit. zitten maar, hè, helaas. Ja, maar ja. goed. Maar uh, toch uh, voor mijn vrouw en ik. Uh, als je een kangoo gewend uh, bent, <laughs> bent. Als je een kangoo gewend <laughs> bent na de Tesla. Nou, de, de, ik vind het mooie auto. De, dan de dan i8 dan. Die komt volgend jaar al. Ja. He, dat is dus een hybride overigens. Ja. Dat is dus niet helemaal ja. elektrisch. Daarvan komt ook weer een open variant, Maarten. In 2015. Ja. En dat ding dat zal ook wel weer van voor tot achter gesubsidieerd en gesponsord ja. en gedaan worden. Dus voor een Habercrats kun jij gewoon zo'n ding wat rijden en er je dan? nog een paar centen terug voor die test. Wat, wat gaat zo'n I8 kosten? Weten we dat al. Dat zou niet goedkoper zijn. De grote 150.000 euro. Ja, is hier ja, ja, maar dit is dus de Spyder, de open versie. Ook okay. nog eens een keer. Ja. dus die zal weer een beetje. Maar, maar ja, je weet, we hebben centen zat in dit land. Dus ja, we, dan, we knallen daar ja. gewoon een tonnetje subsidie tegen. Ket en dat betalen we natuurlijk door de motorrijtuigenbelastingvrijstelling... te hijsen naar 40 jaar en ouder. Ja, de klassieke Dat is de door, de, ja, door de Eerste Die Kamer gekomen afgelopen week. Ja. Ja. Um, veel minder auto's dan vroeger komen in aanmerking voor vrijstelling... van het betalen van motorrijtuigenbelasting. Met andere woorden, een hele groep moet weer, gaan, moet weer wegenbelasting gaan betalen... Terwijl ze tot nu toe dat niet hoefden te doen. Wacht even, maar dat zijn wel de auto's vanaf 25. Die dus vroeger in een totaalvrij regime uh, uh, kwamen. Ik heb, ik heb een 26 jaar oude auto. Ja. Ik hoefde geen wegenbelasting te betalen. Jij maar Je gaat nu een kwart maximaal van je wegenbelasting per jaar betalen. Nee, nee, euro. ik ga het volle pond betalen. Want? Tenzij ik hem drie maanden, maanden wegzet. Zet, ja. Schors. Ja. En wegzet. En dat ga je niet doen? Dan kan ik... Nee, ik niet. Ik blijf jij van. gaat niet november, december, januari zet jij jou. Witte, black edition aanzend. zet je in de garage. Natuurlijk niet. Je gaat dat gewoon met door pekel heen rijden. Dan ben je geen liefhebber. En dan moet je ook inderdaad het volle met betalen. Zo. Ja, of je bent Wint. wel een liefhebber. En je zegt niet, ik ga hem niet wegzetten. Want een hobby mag geld kosten. Dat is ook Zo, hè, dus eventjes. Maar goed, dat ja. is dus wel eventjes. Er is ja. wat, er is wat en dan onrust dan zeg je, in. mijn vrouw, in... is mijn hobby? Dan ben je klaar. En die zet je ook niet drie maanden weg. Daarom, dat is ook de verklaring naar je schatje... dat je gewoon blijft rijden. Ja, precies. Ja. Dus uh, dan, en vind ik een belangrijke... een heel belangrijk autonieuwtje... daar hebben we er allemaal over gepraat... maar ik noem hem hier toch. Aston Martin en Mercedes-Daimler-AMG... Mercedes schuine het sportieve label... gaan behoorlijk innig samenwerken. Ze hebben zelfs aandelen ruilen over en weer. En daarmee is in mijn optiek... Uh, zeker Aston Martin, prachtig uh, Brits uh, sportwagenmerk... gered van de ondergang. Want we nou, weten het allemaal al een tijdje... auto's bouwen is een heel dure hobby. Uh, als je daar niet miljarden tot je beschikking hebt... om voorop te lopen in CO2-emissies van mijn part hybride technieken... noem het allemaal maar op, alle technieken waar, waar, waar, waar Maarten Steinboer ook uh, uh, mee bezig is... dan red je het niet... En Aston Martin zat volgens mij in een, in een situatie... dat ze het niet gingen redden. Je ziet dat ook aan... Het, ze, ze, in vergelijking met Porsche en andere merken... Uh, hebben ze veel meer CO2-uitstoot. En daardoor zit er misschien wel een ton CO2-tax op een Aston Martin. Terwijl een gelijkwaardige Porsche misschien maar 20 mil aan... aan nou, dat zijn toch bedragen die ja. gaan doortikken. Gaan dus. Aston Martin is volgens mij gered door zich te koppelen aan Daimler-Benz... Uh, want dan is natuurlijk die, dat, dat, daar praat je over een technologietrager en een, en een enorm concern wat, uh, wat alles kan bieden aan Aston Martin, wat ze maar willen. Nog eentje voor jouw broer? Dat zou kunnen. Volgens, volgens, volgens uh, informatie, ja. uh, we hebben het nooit heel erg bekendgemaakt, maar het schijnt mm -hmm. dat de man in een Skoda Yeti rijdt. Ja, maar niet lang meer. Nou, ik kan je melden. Dat, dat is jammer voor hem. Want ja. de Skoda Yeti is opgefrist. Mm -hmm. En kost nu nog maar een kleine 23 mil ja. in stap. Ja, ja. Dus ik denk, voor jouw broer nemen we dat Hij heeft mee. een Volvo gekozen. Als volgende auto. In dat geval. Nog een, een, een, wel eentje met heel veel subsidie -stap. erop. Stap ja, wel? dat dan weer wel. Ja. V40 D2, schat ik in. Zoiets, ja. ja. ja. Zeg, Ik heb nog, twee. Keus. Ik heb nog uh, uh, twee kleine dingetjes. Dat is allereerst, heb je de nieuwe reclame van Jaguar gezien? die Trial is. Die een prachtig mooie parodie is op die ja. Dynamic Body Control ah, van Mercedes. Waarbij men die kip heen en weer beweegt en oh ja. zijn hoofd stilhoudt. Oh, ja. Dit wordt ook gedaan met een muziekje door een man in een witte jas. En ineens hoor je grauw. Hap, je ziet een hele hoop veren en een verbaasde kerel. En er zit een Jaguar die zit daar nog even te kauwen. Ja, ja, op de kip. Ja. Op de kip te kauwen. Ja. Hartstikke mooi. Daar heb ik niks mee. Dat was you. eventjes een windje. En dan over Fisker. Nee, daar is, er oh, daar is weer door Mercedes is op weer op een parodie geweest. Ja, met een niet. Ja. advertentie. Niet ja. met een viral, maar met ja. een advertentie waarin ze zeggen: van jongens. Je kan, beter, je kan beter een roofkat kunnen ontwijken... dan dat je ermee in in nee, ik, komt, ik, <laughs> ja, ja. Ik, ik denk overigens dat mm -hmm. er nu een Audi of BMW opstaat... die als de spreekwoordelijke derde met de buiten van doorgaat. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb nog een nieuwtje over Fisker. Uh, chapter 11, Er is bedrijf in, in ja. verwikkeld geraakt. Er is een Chinese koper, Richard Lee. Nou, die is inmiddels een stukje verder... Het gaat nog tot 3 januari duren voordat we echt zeker weten wat er met het merk gebeuren gaat. Want dan okay. loopt die periode af. En daarna is het maar kijken wat er gebeurt. Wat ik wel begreep is dat de importeur net weer een hele truckload met nieuwe auto's gekregen heeft vanuit Amerika. Nou, dat is opvallend. Dat is opvallend, want dat zou betekenen dat er misschien toch wel licht aan de horizon is. Voor ja, alleen Vister. waar komen die auto's vandaan? Zijn waren die al gebouwd en hebben die anderhalf jaar ergens stilgestaan? Ja, of dat zijn het nieuwe? Ik denk dat het nog al eerder gebouwd mm -hmm. waren. Maar toch, volgend jaar weten we meer. Was dat hem? Uh, Jazeker. Ja, Dan hebben we nog, nog eentje, want gisteren opende Tesla. Want daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. In de, uh, een eigen winkel. Een soort flagship store in de pc hoofdstad, in ja. Amsterdam. Um, en collega Louis Dekker van de NOS die was erbij. En liep deze bellende bezoeker tegen het lijf. Wie had u nou aan de lijn? Ik ben boekhouder toevallig. Dus uh, voor januari uh, gaan we een nieuwe auto kopen. Ik ben inmiddels uh, al jarenlang uh, verwend BMW-rijder. En uh, ja, ik zag dit staan en ik denk ja, dat uh, het pas meer in mijn straatje. Heeft u hem net voor het eerst gezien? Ja. U heeft er misschien drie minuten naar zitten kijken? Ja. <laughs> en laten we eerlijk zijn, u belt niet voor niks met de boekhouder. Want hij is fiscaal erg aantrekkelijk. Ja, heel erg. Daardoor, ik geef de tip ook van mijn boekhouder, daarvoor belde ik hem. Ja, heeft u het rekensommetje al gemaakt? Ja, ja, ja, zeker al. Ik rijd nu in diesel en dat is erg duur op het moment. Dus uh, dat wordt waarschijnlijk een aankoop zeker wat ook. Even je boekhouder bellen, klaar, uitgelegd. Oké, aan de Tesla. Ach ja, overigens, uh, ja. wel grappig, even een blik op Twitter. Onze vriend van het Huis Klimaatcombi is er weer. Uh, die het fijn vindt dat we weer heerlijk door elkaar tetteren. Tuurlijk. Uh, uh, en uh, de groeten van Joris Wisse, want die is bezig om zijn versnellingsbak ja. opnieuw op in te regelen. Jij schijnt hem te kennen, Maarten. Ja, ik zag het hier ook op Twitter. Ja, Leuk. Ja, dat is toch wel mooi van social media. Dat je zo uh, dat connected je mag... bent met iedereen. Ja, ik vind iemand het wel buitensluitend ja. in de studio. Hartelijk dank. Je. Ja. Ja. Kunnen jullie even naar elkaar gaan twitteren? Dan doen we even verder het programma. Uh, ik want... was trouwens ook in de PC hoofdstraat. Het was ja? erg druk. Donderdagavond was ik erbij mm -hmm. met de feestelijke opening. Ze hebben zo'n felrooie Tesla daar binnen staan. Het heeft toch wel uitstraling daar ja? op zo'n locatie. Het is een mooie plek. Ben je daar. dan trots dat je ook een Tesla-rijder bent? Is er uh, het, een soort is... community? Ja, toch wel. Het is ja? erg leuk. Ik, ja? ik rijd natuurlijk al drie maanden in, uh, in de ja. Tesla. En ik heb een vrij unieke kleur, die signature. Bordeaux rode kleur. Ja. En ik kwam naar die straat indraaien, de PC Hoofdstraat, en dan stonden dus gelijk bij die Tesla winkel stonden twee Tesla's buiten. En, en er stonden buiten natuurlijk mensen te roken. Uh, dus die zagen allemaal mijn, mijn Tesla aankomen rijden. En ik heb in de PC Hoofdstraat op dat moment heb ik zeven Tesla's geteld. En geen één had die prachtige mooie Bordeaux rode kleur van die van mij. Dus ja, dat, dat voelde altijd een beetje, leuk als mensen naar kijken. Toch een beetje uniek. We gaan het ook even hebben uh, wat we net al zeiden over Vibe. Het Vibe product vehicle for innovation Brabant elektrisch. Hè? Dat ja. is de uh, uh, uitgeschreven... Afkorting. Op grote schaal 500 elektrische auto's uh, en laadpunten koppelen. om data over automobilisten te verzamelen. Wat, ja. wat, ga, je, wat ga je willen zien? Ja, de kern van, van Vipe is eigenlijk dat we proberen. om uh, een gunstige, lage. Uh, total cost of ownership voor de gebruiker te combineren. met innovatie. Mm -hmm. En wat we hebben gedaan is nadenken. hoe kunnen we nou. Uh, werknemers van bedrijven helpen om een elektrische auto fiscaal vriendelijk te kopen. Uh, en je moet denken aan, aan een, een soort lease-constructie die we nu bedacht hebben. En NXP is daar de, de pionier in. Er zijn nu vijf auto's gekocht via NXP. En het komt eigenlijk neer om een soort fietsenplan voor medewerkers. Hey, dus je, je, je verlaagt je bruto salaris wat. Je houdt dan wel rekening met je pensioenvermindering en je WW-uitkering. En daar kan je een sommetje bij maken. En dan kan je dus uitrekenen hoeveel je bruto salaris moet verlagen... om een Auto kunnen krijgen. kopen via de zaak. Dus een Juist. lease En wordt dat dan een hele aantrekkelijke toestel? Uh, Precies. Ja, ja. Dus je, je, je hebt de BTW teruggave, dat scheelt al 20%. Mm -hmm. uh, en vervolgens is het ook nog een stukje dat je uh, van je bruto salaris dingen kan betalen. Terwijl de bijtelling natuurlijk beperkt is. Vanaf 1 januari is dat 4% voor elektrische en 7% voor, ja, hybrides, voor hybrides. Dus dat betekent dat je uiteindelijk je TCO toch met zo'n 30-40% kan, kan drukken. Ja, als je deze constructie doet. Waarom, waarom doen er dan maar vijf En, en je rijdt er, en je rijd er uh, goedkoper mee, want elektrisch rijden is natuurlijk veel... Het, goed, het gaat om, het gaat om vol elektrische auto's. Vol elektrisch of plug-in. Okay. Dus auto's ja, ja, met dus een stacker. je kan kiezen iets voor oh, een ja. ja. Oké. Okay. En er zijn er nu vijf als, als pilot, als start, uh, gestart door mm -hmm. NXP voor zo'n medewerkers. Maar we willen dat nu de komende tijd gaan uitrollen. En waarom doen ze dat? Ik vind het een beetje... Want die man, NXP heeft 1200 mensen in de nou, school? Nou, het interessante of is... Ja, dus, dus er is gewoon gevraagd van wie wil ermee beginnen. Ja, ja. Er waren vijf mensen eerst, maar er is inmiddels al een wachtlijst. Wat interessant okay. is voor NXP is dat het ook een innovatieplatform is. Mm -hmm. Want elk van die auto's wordt uitgerust met een kastje... die op de can is aangesloten. Die data gaan we op de iCloud uh, uh, gooien. Dus die yeah. gaan we beschikbaar maken voor mensen die innovatie willen doen. Dat kunnen kleine bedrijven zijn, dat kunnen grote bedrijven zijn... dat kunnen kennisinstellingen zijn. Okay. En dat is, een, dat is een gratis big data stream die je aanbiedt? Niet helemaal gratis. Nee, he? Daar, daar zit dus een klein stukje verdienmodel in... Um, uh, en de back-offers moeten natuurlijk ook betaald worden. Uh -huh. Maar het interessante is dat het een uniek uh, systeem wordt... waarbij dus heel veel uh, data uh, vergaard kan worden. Uh -huh. En onze doelstelling is om te beginnen met de, met de campusbewoners... van de drie campussen, Dus de Hightech Campus in Eindhoven-Zuid. De campus rondom de TU Eindhoven in Eindhoven. En de Automotive Campus in Helmond. En alle bedrijven die daar gevestigd zijn uh -huh. en kennisinstellingen... om die uh, via hun medewerkers hieraan te laten meedoen. Uh -huh. En onze doelstelling is om eind volgend jaar zo'n 500... ...auto's met een stekker in dit systeem te hebben... ...met ja. dus die datakastjes. Ja. Maar we willen eigenlijk daarna uit gaan rollen... ...want dit is natuurlijk een model wat, wat, wat veel breder kan worden uh, gebruikt. Ja, en voor verschillende doeleinden ja. en voor innovaties. Ja. Want uiteindelijk, dat heb je net al een heel klein beetje gezegd... ...uiteindelijk moeten het allemaal uh, zelfvoetballende robots zijn... ...zonder voetbal. Ja, want daar gaan dat we dat toe. De zelfrijdende ja. auto, wordt ja. dat... Wordt dat inderdaad het, het grote nou, de doel van de komende jaren? Ja, op zich in de auto, automotive techniek wel. Maar in, de, uh, in het Vibe-project gaat het met name om te leren... hoe het laadgedrag is van mensen. En dat ook voor de, de netbeheerders beschikbaar te krijgen. Zodat die kunnen nadenken over smart grids. Mm -hmm. ik, ik vind bloedinteressant. Ja. Uh, maar Maart, ik wil het ook nog even met jou hebben over zelfrijdende auto's. Het lijkt ja. mij goed. De, de, uh, comprimeer het even. We gaan eerst even luisteren naar de test van de Lexus GS300H. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb de laatste jaren me weinig gelegen laten liggen aan het merk Lexus. Niet boeiend. Japans uh, marketingverhaal uh, uh, en dat soort dingen. En zo kan het zomaar gebeuren dat ik uh, rij op dit moment in de gloednieuwe Lexus GS300H. En die H die is dan van hybrid. Want Lexus verkoopt op dit moment alleen maar hybrids. De Zakenman uitvoering. Uh, bijtellingsvriendelijk 20% van het zeg maar middenmodel van Lexus. Ja, en ik zeg het maar gewoon precies zoals het is. In deze klasse, dames en heren, BMW 5-serie, Audi A6, E-klasse, u kent ze allemaal wel, is deze Lexus een ijzersterk goed rijdend apparaat. Hij kost 46.000 euro. Goede 46.000 euro instap. Deze uitvoering, dat is de luxury... nog wat, de luxury, luxury liner of zo. In ieder geval de zakenman uitvoering. Die zit alweer op 55.000 euro. Stuk een klap meer. Maar daar heb je ook best een paar leuke gimmicks voor. Zoals een interface... die je e-mailtjes voorleest aan je. Luister maar even mee. Doos, oorzaak, broertjes, Ruben en Julian blijft een mysterie. Kun je deze nieuwsbrief niet lezen? Be bekijk deze nieuwsbrief online. Voeg ons e-mailadres toe aan je adresboek of lijst van veilige afzenders. Ja, mooi. Uh, uh, uh, het klinkt af en toe een, een beetje typisch, maar je kan dag, het toch 7, uh, best aardig volgen, eigenlijk. Toch? Of niet? Maar goed, even terug naar die Lexus: um, um, verschrikkelijk goed rijdende auto. Uh, automaat, Een CVT-automaat zit erin. Hij heeft een keurig interieur. Hij verbruikt 7 liter op 100 gemiddeld, dames en heren. Dat is ongeveer 1 op 14,5. Dus dat is voor dit formaat absoluut prima. Enfin, ik moet mijn mening over Lexus uh, herzien... ...behalve één ding. Het uiterlijk. In deze uitvoering, zoals wij hem rijden... ...die luxury-line-huppelde-pup... Uh, ik heb hem geloof ik in donkergroen, maar het kan ook uh, anthraciet of donkerblauw zijn. Dat weet ik niet eens. En deze wieltjes die eronder horen, is het wel een beetje een Prozac-autootje, dames en heren. Hij, hij, het kan allemaal wat vrolijker. Tot slot ga ik u dan nog even deelgenoot maken van een laatste best wel grappige feature. Dat is ook weer diezelfde interface die je e-mails voorleest. Maar nu gaat u luisteren naar een Duitsstalige e-mail die net binnenkwam. Veel luisterplezier. Die mijn beste na gerichten die branden en liefert weer in een dagens dus actueel die wichtigsten informationen. Newsletter in browser ansehen. 2013 tot 09 PWCL beta, gesactuele meldingen met autobranche... De nee, autobranche. van te wachten... Ja, totaal niet uit te komen. Nee, het is niet Het Engels is bijna nog leuker. Maar dit is wel heel, heel, heel raar, dat hij dat dan, dat dan niet weet dat het Duits is, hè? Nou ja, het is... Het dat, is een Lexus, dat, dat dat dan En dan hij leest natuurlijk ook alle cc's voor, alle disclaimers. Oh alle, ja, oh, dat is mooi, ja. <laughs> dus, maar ik, Er is ja, al wat werk te doen op het ja, ICT-gebied, dat is wel duidelijk. <laughs> ja, ja. ja, maar dat je, dat je dus kunt kiezen om je uh, berichten en je SMS... Voor te laten lezen vind ik best een aardige feature. Ja, zeker als ja. begin. Autonoom rijdende auto's. Ja, dus als auto's straks autonoom zijn, dan kan je zelf je e-mail lezen omdat je auto rijdt. Ja, Moet maar we hebben nog maar ja. kort tijd. Maar ja. zou je de mensen en mij kunnen uitleggen dat het thema zelfrijdende auto, ja. dus waar je als bestuurder niks meer hoeft te doen, het ja. ding doet het zelf? Ja. Waarom dat toch leuk is. Want ik, ik zie dat helemaal niet zitten hoor. Nee. Het zal altijd zo zijn dat je als bereider kan kiezen. En dat je mag rijden wanneer jij precies wil sturen of wil remmen. of Net zoals dat je nu je cruise control kunt uitzetten. Um, dus het zijn ontzorgende systemen. Er komen steeds meer ja. slimme systemen die met sensoren om, om de auto heen kijken. En die gewoon weten wanneer het verstandig is om voor jou in te grijpen. Of om, om jou te supporten. Dus als je in de file rijdt. Uh, dan is het natuurlijk soms heerlijk om gewoon even uh, iets anders te kunnen doen tijdens het filerrijden. Ja, en in een Mercedes e de kan je al anderhalf minuut ja. je handen van het stuur halen bijvoorbeeld. Een dure, dure Mercedes. Uh, en dat, dat, hoort, dat hoort bij de, heel die ontwikkeling naar autonome auto's. Het duurt denk ik nog wel een tijd voordat een auto echt helemaal autonoom is. Maar het zal ondersteunend zijn aan de manier waarop wij willen rijden. En het zal dus heel plez, als plezierig ervaren worden vermoed ik. Voor als je dat eenmaal in je auto hebt. Dus, dus het vervelende werk laat je doen. Ja. En op het moment dat het leuk wordt dan kun ja. je het weer zelf Precies, het pakken. ja. Ja, zo is dat. En wordt dat inderdaad het thema van de komende 1 2 jaar, want in de afgelopen het... jaren zie je dat al heel snel ontstaan. Er zijn al heel veel slimme systemen in auto's en dat gaat nu in een heel razendsnel tempo gaat dat verder. Je stuur gaat trillen als je in slaap valt enzovoort. Dus er komen steeds meer sensoren die om ons heen kijken. Liders en radars en camera's. Tom en die zullen Martin, ons echt gaan helpen. Denk ik. Het, het helpen, dat kan, maar helemaal zelf rijden. Ik denk dat je dat juridisch nooit van de grond krijgt. Omdat al die automotofabrikanten, ja. met name in Amerika... Ja. als er ook maar iets gebeurt wat er herleid is op het systeem... dan ja. valt een dode... Ja. Ja, dat, ze ook, dat zeggen ze ook zelf. Dus, dus er zullen heel veel systemen komen. Maar het uiteindelijke moment dat je echt je handen van je stuur uh, kan halen voor een langere stof. tijd. Ja. Dat zal beperkt zijn. En dat ja. zal nog lang duren voordat het echt gaat gebeuren. ja nou, We hebben autopilots in de vliegtuigen gekregen. Ja. Dus je ja. weet maar nooit. Nee, daarom. Maar oh, wat ga jij toch op een gegeven moment gewoon aan een v 12 echt En die jezelf moet sturen. Dat zit er dik in. Uh, Carlo, heb jij ja. nog intelligente vragen? Nee, ik heb geen instantie. Dat is moet je sowieso nooit aan mij vragen natuurlijk. Ik hoop ja. alleen dat... we <laughs> hebben. We hebben, ja, ja. hebben ik, af en toe kijk ik even naar de Twitter... en dan ja. denk ik van... er is hier één iemand die zegt... ik ben blij dat ik niet naar trots Auto Show zit te luisteren. Ja, ik, zit te luisteren. ik heb mijn buik vol van dat geneuzel over ja. elektrisch rijden. Die kun je in maar maken. Ja, gesubsidieerde horizonvervuilers zijn het. En dat... Tweet Jeroen V. allemaal aan nou, vooruit. Toch ja. is het leuk 18, dat we het nu ook vooral hebben gehad over slimme auto's. Hè? Ja. We doen nou in de regio Eindhoven-Helmond natuurlijk ontzettend veel onderzoek naar. Naar, hm. naar slimme auto's en, en slimme snelwegen ook. Misschien aan het eind van dit programma wil ik jullie uh, een bedankje geven. Want uh, dit is oh. nummer 99. Dat de Tross Auto Show gaat dit jaar verdwijnen. Het was kerst. Ik dacht ik neem een cadeautje mee voor jullie. Uh, dus ik heb, uh, voor ons een hier... cadeautje, maar ja, uh, ik heb is jullie... niet de bedoeling. Ik heb jullie een, een, een, een, een koffiemok heb ik hier bij me. <laughs> uh, voor in de auto, met uh, Tesla ja. erop. Ik heb het even vanochtend gehaald bij de Tesla Store in Eindhoven. Nou ja, ik heb het toch gewaardeerd dat jullie, ondanks jullie sceptisch ten aanzien van de elektrisch rijden, toch best erg veel aandacht hebben gegeven. Gelukkig ja. aan al die innovaties en die transities die we nu in de automotive zien. Slimme ja. auto's en schone auto's. Uiteindelijk gaat het daarom ik wil jullie vanuit deze plek heel erg bedanken daarvoor. Nou, ik heb ook nog een Tesla-petje. En zullen we dadelijk oh, even kijken wie die mee naar het wil nemen. Ja, het is maar het, ontzettend leuk. het was leuk dat je ons de afgelopen tijd hebt gevolgd... en meegedaan hebt, getwitterd hebt. Ja, met heel en veel dat plezier. je inderdaad uiteindelijk uit die lullige kajou in een Tesla gestapt bent, dat vinden yes. wij ontzettend leuk. Drie maanden rijden en het gaat volgens mij nog helemaal goed. Ja, het is heerlijk om te rijden. Nog niet onder stroom gestaan nee, en het software nog onder niet onder de software... die in de fik ge nou, gegaan, helemaal niks. geweldig. dat is Hartstikke goed. Dankjewel voor je komst. Je krijgt van ons daarentegen weer een auto uh, uh, uh, uh, van uh, koffiemok. Van aanzienlijk minder allooi ja, dan deze. deze nou ja, dat klaar. je maar weet. Ja. En dames en heren, volgende week zijn we weer dan de laatste uitzending. Hoe mooi de honderdste. Uh, we gaan straks naar Opium. Nu eerst het NOS Journaal. Met René van Brakel. Tot volgende week. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal.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 De belangrijkste oppositiepartij in Thailand doet niet mee aan de parlementsverkiezingen op 2 februari. Oppositieleider Abhisit zei dat de partij geen kandidaten levert omdat zij geen vertrouwen heeft in de Thaise politiek. Premier China Watra besloot eerder deze maand tot nieuwe verkiezingen na massaprotesten tegen haar regering. En het bestuur van de Martinikerk in Groningen laat onderzoeken of scheuren in de kerk zijn ontstaan door gaswinning. Er is afgelopen week meetapparatuur geplaatst. Er is twijfel over de oorzaak van die schade. Want vlak naast de Martinikerk aan de Grote Markt in Groningen... wordt ook flink gebouwd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Ho, ho, ho. Hans Smit. Ja, goedemiddag. Zaterdag 21 december, de dag die je wist dat zou komen. Ja, dat heeft u vaker gehoord deze week waarschijnlijk. Programma's vervallen, verschuiven, verva verhuizen, zoals ook dit programma. Opium, het cultuurmagazine van de AVRO, sinds de start in 1991 op Radio 1 verhuist. En is vanaf januari te vinden op Radio 4 aan de randen van de nacht. En omdat volgende week wordt geschaadst, is dit onze laatste hier. Geen definitief afscheid, dus wel een verhuisbericht aan de luisteraars. En voor we straks inpakken, pakken we nog een keer flink uit. Met onze vaste recensente Rinske Wels, Roland Kieft... Annette Embrechts en Kees Het Hart blikken we terug op de hoogtepunten van het jaar. 2013 op hun vakgebied. En Ze hebben iemand meegenomen, een talent, een belofte voor 2014. En een van die beloftes die zorgt ook voor de live muziek. Hier is met zijn mannen Thijs Maas. Ik ben een aap Ja Ik ben een aap Ik eet, ik drink, ik poep, Ik pis, ik meuk, Ik slaap zal En de andere nummers zijn aanmerkelijk langer, dat beloof ik u. Verder de 80 seconden. En uiteraard kunt u mailen opium.avro.nl of twitter naar hekje opiumavro of hekje Hans Opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ik heb meer prijzen dan lezers, dat, dat zegt schrijver Willem-Jan Otten over zichzelf. Daar is er deze week eentje bij gekomen. een prijs bedoel ik. Otten krijgt de PCR-Hoofdprijs 2014 voor zijn essays. De Europrijs wordt afwisselend uitgereikt in de categorieën proza, poëzie en essays. Willem-Jan Otten. Ik was uh, overrompeld, ik had er uh, niet aan gedacht en, uh, dat het mogelijk was. En de uh, eerste reactie was uh, uh, uh, die van overrompeld zijn, ja. Aan de PCR-Hoofdprijs is een bedrag verbonden van... 60.000 euro. Modeontwerper Jan Tominio, die kreeg deze week ook een prijs. Hij heeft het modestipendium in ontvangst genomen van het Prins Bernhard Fonds. Het Cultuurfonds krijgt hij 50.000 euro om zijn label te, verder te ontwikkelen. Taminio ontwierp onder andere de blauwe jurk die koningin Maxima droeg... bij de inhuldiging van haar man. Hij is ook verantwoordelijk voor de rage van kleding en tassen... gemaakt van postzakken. Taminio dan, hè, niet haar man. Bij het Stroopinstituut in Amsterdam konden deze week gratis boeken worden opgehaald. Het ging om restanten van de collectie die niet elders onder kon worden gebracht... toen de bief door bezuinigingen werd opgegeven. ja, en als het gratis is, dan... Uh... We hadden wel veel druk gewacht, maar dit uh, overtreft echt alles. Ja, ja. Dit, dit hadden we niet verwacht. Ja, en ik dacht ook van, is het raar als ik een rug zou ik meenemen of zo? Ziet dat er een beetje hebberig uit en ik zie mensen echt met zulke Ikea-tassen voorbij komen. Twee derde van de collectie van het Tropeninstituut gaat naar Alexandrieë in Egypte. De rest blijft in Nederland omdat het werken zijn van voor 1950... en behoren tot ons erfgoed. Ja, die wel. Geen automaat met marsen, snickers of blikjes cola... maar één met drumstokken en gitaarsnaren. In muziekcentrum Twix eh, in Antwerpen hadden ze zo vaak te maken... met muzikanten die materiaal waren vergeten... dat ze er een muziekautomaat hebben neergezet. Dat is een automaat waarin een aantal kleinigheden zitten... die muzikanten vaak last minute nodig hebben. Uh, en zij zijn hier vaak s'avonds aan het repeteren... en zijn de winkels ook gesloten. Dus het leek ons een goed idee om een, een machine hier te plaatsen... waarin dat ze die dingen kunnen vinden. Kritiek is er altijd wel op het groot dictator der Nederlandse taal... maar dit jaar is het wel heel bar. Auteur van het dictaat, Kees van Koten, volgens zijn zoon Casper op Twitter inmiddels de Great Dictator genoemd... wilde een punt maken over slordig taalgebruik. Denk daarbij aan zinnen als... nou, heb je weer de dag dat je wist die zou komen. U weet wel van het Koningslied. Maar in combinatie met woorden als prezwanski-paardenmiddel... werd een en ander nogal chaotisch, zegt taalkundige Wim Daniels. Er werd in de tekst gezegd... het Koningslied was een krank met tekst. Maar nou, Deze tekst was nog krank Groot dicteerde Filip Frederiks, die vindt het maar raar. Ik kregen alles verwijzen dat het alleen maar spelling was. En ja, spelling, dat is zoiets. Ja, dat kun je, hè. Um, hey, de taal, dat was belangrijk. Nou doen we de taal en dan krijgen we dit. En waarachtig met CH en een G verongelijkte met IJ met puntjes Filip Frederiks was dat. Van de elf populairste kerstliedjes van muziekdienst Spotify zijn er maar liefst tien van Michael Bublé. Het enige niet-Bublé-nummer is Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, op nummer 2. Het meest gedraaide kerstnummer van de Canadese crooner is zijn cover van It's Beginning To Look Like A Lot Like Christmas. En daar zouden we wel eens gelijk in kunnen hebben. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at de 5 en 10. Het klisten once again met candy keenes en silver lanes dat glow. En tot zover het opium nieuws overzien. Dit is opium. Ja, dit is een beetje vroeg, maar dan kunnen we alvast een beetje in de stemming komen. Nog tien dagen en 2013 zit erop. Dat betekent dat de NDA's-conferences weer van start zijn gegaan in de theaters. Dit, wo wo dit jaar wordt die van Theo Maas uitgezonden op tv op 31 december. En Rinske Wels, onze cabaretdeskundige, heeft deze en enkele anderen al gezien. Volgens mij moet je nog een keer hallo zeggen, want je microfoon stond niet open. Oh, hallo. Hallo. Ja, ja daar ben ik. Uh, ja, daar gaan we het over hebben, over die, uh, over die uh, Oudejaars-conferences. Maar eerst even een kort terugblik op het jaar dat bijna naar geweest is. Uh, 2013 was het een fijn cabaretjaar. Nou, het viel een beetje in twee helften uiteen, vond ik. <clears throat> ik moest voor trouw uh, ook een top 5 inleveren. En ik vond het de partij moeilijk. De eerste helft voor de zomer was namelijk ongelooflijk sterk. Daarin hadden we de rentrée van Jochem Meijer. Nou ja, fantastisch. Van, uh, ziek weg geweest, uh, de ja. cabaretdocumentaire documentaire van Diederik van Vleuten over de Eerste Wereldoorlog. Ja, uh, ook prachtig. Ja. Uh, wat was er nou nog meer? Uh, Micha Wertheim die weer ontzettend wist te ontregelen. Je had het fantastisch. Fantastisch, ronkende amusement van uh, Niels van der Laan en Jeroen Woe. Die mm -hmm. jongens die nu ook de quiz doen met ja. Paul de Leeuw op ja. Nederland 1. Nou ja, goed. Maar er kon er maar één de allerbeste zijn. En dat is Ronald Goedemond. Met de R van Ronald. Ja. Ja, dat was zo'n geweldig programma. En die horen ook tot de eerste helft van het jaar? Want de tweede helft ja. was wat minder dus? Ja, vergeten? de tweede helft was wat minder. Ja, ja. Ik heb nog nooit zoveel drie sterren recensies uitgedeeld als uh, na de zomer. Ja, heel dat, vervelend dat, eigenlijk. Peeper, peeper nog zo, dat ja, je niet echt, echt weet wat het moet worden. Of nee. het slecht of goed is. Nou ja, het is niet heel slecht, nee. maar het is ook niet heel goed. Dus dan ja. Ja, een beetje middelmaat. Ronald Goedemond, laten we een stukje gaan luisteren naar, uh, na, naar hoe hij klinkt. Wel een stukje dat uit zijn voorgaande show binnen de lijntjes komt. Ik citeer graag.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 Zijn kracht is zijn totaal absurde grappen. Ik kan bij hem echt huilen van het lachen. Ik val van mijn stoel. Echt in de traditie van Toon Hermans bijna. Maar tegelijkertijd zet hij het luikje naar zijn ziel open. En toont hij zijn binnenkant. Dat universum waar hij het net over had. En dat is een beetje een bang, wereldvreemd jongetje... dat enorm zijn best moet doen om het leven aan te kunnen. En die combinatie... hij heeft het misschien een beetje afgekeken van Richard Pryor... Amerikaanse comedian... maar het werkt wel fantastisch. En in dit programma vertelt hij bijvoorbeeld uh, heel uh, openhartig over zijn burn-out. Uh, maar dat hij dan beta-blokkers slikt... dat wordt dan weer een totaal absurde scène... waarin hij paranoia over straat denkt het loopt... en denkt dat hmm. hij wordt achtervolgd door een, een mevrouw met een hondje. Of uh, hij vertelt dat hij in een kano een kind overvaren heeft in de Ardennen. Wat overigens echt gebeurde, bleek te zijn toen ik hem daar later uh, over sprak. Ja. Maar ja, hij zei, ik weet ook niet precies waarom ik dat meemaak. Misschien denkt God van, uh, nou laten we die jongen maar weer Want iets raars wat meenemen. Mee. Want hij doet er wat leuks mee, inderdaad. Ja, ja hij is, hij is vrij, vrij uniek, dus wat dat betreft. Ja. Want ja, het gebruik van geweldig. een burn-out en dat soort dingen, dat doet meer mensen. Ja, dat, dat gebeurt vaker. Nou, dat is op zich wel een, een trend ook in het cabaret. Want mm -hmm. een andere voorstelling die ik bijvoorbeeld heel erg mooi vond... was die van mark Marie Huibrecht, Florissant. En die gaat heel erg over het rouwproces na de dood van zijn vader. Dus de, de cabaretiers tegenwoordig um, hebben veel persoonlijke verhalen... die ze op het podium brengen en daar dus ook heel grappige anekdotes. Goed, Ronald Goedemond, uh, de, duidelijk aan de Uitstel. top wat jou betreft. het is. Ja. Ja, wou dus nog af. Maken. heel goed. Ja. Uh, uh, uh, waar tops zijn, zijn ook flops. Ja. Er was ook een ervaring dit jaar, ongetwijfeld, dat je zegt dat ik dit nog heb mogen meemaken. Toch maar Nou, niet. ja, er waren er een paar, maar die het meest in het oog sprong was voor mij Gabriel Guzman. Hij kwam uh, terug ja, eigenlijk terug met uh, ja, Delirium 2, een, een, een programma over zijn uh, cocaïneverslaving. Je zou zeggen, voer voor een fantastisch programma, want mm. Delirium 1 was, was echt heel mooi, ging over zijn drankverslaving. Hoe hij daarvan afkikte. Maar ja, ik weet niet, ik zag alleen maar een ontzettend boze jongen... die de hele tijd aan het schreeuwen was... alsof hij al zijn frustraties eruit uh, gooide. En wat ik heel jammer vond... was dat hij dat in dat programma alleen maar vertelde hoe erg alles was... en hoe erg hij er zelf aan toe was. Maar nergens voelde ik mm. wat hij doormaakte ja, ja. zelf... Ja. Dat waren allemaal anekdotes, terwijl ik wilde weten wat heeft het ja. met jou gedaan? Dus hij hield het luikje naar Hij heel hield het luikje dicht. dicht. Ja, de audio uh, je, je hebt inmiddels al de afgelopen dagen een en ander ja, kunnen zien. Ik zag iets mijn collega Henk van Gelder van NRC Zij die had er zes, zes gezien. Ja. Ja. <laughs> ik kom maar tot drie. Maar tot drie. drie. Ja. Uh, uh, Pieter Dierks, daar was je gisteravond? Daar was ik gisteravond. Heet van de Nou, petje af. Wat ja. heeft hij dat goed gedaan? Hij is natuurlijk bekend van, uh, van de wereld hij, daardoor, Precies. Ja. Daar sluit hij altijd de week af. Ja. En zo pakt hij dit ook een beetje aan. Het zit Intelligent en doordacht in elkaar. Hij heeft goede grappen. Hij gaat op een gegeven moment bijvoorbeeld. Uh, en dat is trouwens niet eens een grap. hij gaat het protocol voorlezen. dat er uh, is gemaakt. naar aanleiding van de stranding van Biltrug Johannes Johanna. Johanna. Johanna, Johanna ja, ja. precies. Nou, daar is een protocol voor. en dat is te absurd voor woorden. Dat gaat hij voorlezen. en iedereen ligt ontzettend in een deuk. Oké, okay, dus dat, dat was een mooie avond. Uh, uh, hij, hij heeft gezegd dat hij het harder werken vindt. dan een gewone show, een oudjaarsconferentie. Is dat zo, denk je? Kan ik me voorstellen. Je bent toch het hele jaar alert op wat hmm. moet ik meepakken, wat niet. Wat blijft nog hangen bij mensen? Wat herinneren ze zich nog? En dat is natuurlijk altijd een beetje lastig in te schatten... als je alleen op je zolderkamertje ja, dat zit ja. te schrijven. De tweede die jij al wel gezien hebt, Martijn Koning. Ja. Dat is een jongen die komt uit de stand-up hoek uh, van de Comedy Train. Yeah. Uh, heeft ook al ervaring met een einde maans... die hij een tijd lang voor Humor TV heeft gemaakt. Ja, dat viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen. Die ging vooral praten over zichzelf. En daartussendoor stipte hij af en toe een paar dingetjes aan... die er door het jaar heen uh, gebeurd waren. Zijn openingschap was meteen de beste. Die ga ik niet verklappen, maar die was, er, die was wel heel goed. Maar ja, als dat dan meteen de beste van de avond is... Ja, daarna wordt het alleen maar minder ja. Yeah. Yeah. No. We, we, we, we, we hebben wel een fragment overigens dat we kunnen laten horen. Van. De meest bizarre zin van het jaar was bij de Ikea. Was er, was er, uh, er zit varkensvlees in de Eland lasagne. Dat is een unieke zin. Die is nog nooit eerder uitgesproken. Er zit varkensvlees in de Eland lasagne. Misschien dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog Radio Oranje, codetaal. Heet dat Er zit varkensvlees in de Eland lasagne. Oh, daar landen de parasitisten straks. En de Duitsers hadden echt zo, was mijn zie hier Wat is dat? Ze weten het gewoon niet. Ja. Grappig. Ja, grappig, maar uh, niet uh, doordacht. Het waren mm. kleine stand-up actjes achter elkaar. Mm. En ik hou van een lijn. Ja, een lijn. Zit er in Theo Maas een lijn? Ah, ja. De, uh, ik hoop dat hij hem nog vindt, laat ik het zo zeggen. Ik zag een beetje een worstelende man. Hij vertelde ook dat hij een heel stuk had over uh, Mandela. Maar ja, toen ging Mandela er ging dood. dood. Ja, dus dat hele stuk moest er weer uit. Het decor was ook nog niet af. Het licht was het nog niet, deed het nog niet. Zijn grappen zijn steengoed. Uh, maar ja, ik hoop dat hij nog een beetje... Hij, hij vertelde zelf ook dat hij het heel moeilijk vond. Hij zei, jullie kijken naar mijn eerste en mijn allerlaatste oudejaarsconferenten. Ik ga het echt nooit meer doen. Mm. Ik heb niks met politiek. En uh, dat is ook zo. Hij zoekt altijd naar een soort onderlaag uh, die er leeft in de ja, maatschappij. Ja, en zichzelf ook. Hè. En zichzelf. Ja. En dat komt wel terug. Ik ja. denk niet dat veel mensen blij zullen zijn. Is dat aflopen. live overigens? En dat is, stilf, uh, nee, dat neemt... is nooit live nee? eigenlijk. Nee. Nou, Wim Kan, hè, vroeger geloof ik, die was Zelfs die was niet live nee. hoor. Nee. Nee, nee, nee. Oh. Dat werd echt nog uh, gemonteerd. Dat ik was ik heel klein. Heel klein. Oké, okay. anders uh, nee. avond gewoon lekker audible eten en uh, kijken naar een bandje. Dus met Theo Maas. <laughs> ja, maar ik neem aan dat het een dag van tevoren of zo ja, wordt afgenomen. Vast, ja. Goed. Uh, dankjewel tot, tot dusver. We, we vroegen al onze recensenten om: uh, uh, ja, neem een jong, of nemen talent mee. Waar je <laughs> dit jaar van onder dit was. En uh, jij hebt meegenomen uh, Thijs Maas. Thijs zit aan tafel. Ja. Hoe, hoe oud ben je nou allemaal? 33. Oh, Oké, okay. nou dat is inderdaad niet jong. zo heel erg jong. Top is dat jong? Wel, Dat ja? uh, vind ik nog wel. Gaan nou, ja. je nu discuss discussiëren over of ik nog jong ben? Of ja, niet? Ja, maar wat vind je zelf? <laughs> ik vind uh, van niet. Nee? nee? Nee, niet echt jong nee, meer. Nee. Nee, nee. Ik neem aan dat zij nu jouw favoriete recensent is. Ook. Ja, zeker. Ik heb haar ja. vijf sterren gegeven. Ja, heel goed. Ja, ja. Uh, uh, uh, Leg even uit. Waarom heb je voor Thijs gekozen? Nou, uh, omdat hij heeft een cd gemaakt. Hij, die heet Studio. En ik was daar enorm van ondersteboven. Ik had al uh, horen gonzen op internet dat het een goede cd was. Toen heb ik hem uh, opgevraagd. Ja, en het, het bleek gewoon waar. Het zijn jazzy songs met Nederlandstalige teksten. Uh -huh. Ja, ik, ik geweldig. Ja, het is, niet, die... uh, het is, het is uh, mooi opgeschreven, uh, toegankelijk. Uh, je, je, ja, je gaat er meteen van houden, vind ja. ik. Wat, wat was er eerder, Thijs, de jazz of de, het cabaret? Het, het cabaret was ja? eerder ja Ik heb twee cabaretvoorstellingen gemaakt. En toen ben ik met, uh, ja, met die muzikanten, met wie ik nu zo meteen ga spelen... Uh, een muziekvoorstelling gaan maken. En hoe is dat zo gekomen? Uh, ik, ik heb nog een master gedaan op het conservatorium, jazz, zang. En daar uh, heb ik een afstudievoorstelling gemaakt en toen met, met deze mannen. En toen dacht ik, ja, dit, dit is uh, wat ik eigenlijk echt het liefste doe. Want, want he, heeft het met elkaar te maken ook? Heeft het met, met het improviseren wat je misschien met cabaret hebt... dat je dat bij de jazz ook of, of is dat er veel, uh, nou, veel ik... gedacht? In mijn cabaretvoorstellingen zaten er wel al best veel liedjes. Maar mm -hmm. Ongeveer een derde of zo. Um, nou ja, nee, het is wel alle, ik zie het wel allebei als, te, als theater. Als een manier van een verhaal vertellen. Ja, het heeft heel veel met elkaar te maken. Zeker. Ja, ja. En, en, en is, het, uh, is, is het uniek eigenlijk? Ik, ik heb geen idee. Want ik, ben niet ja, zo... ik, ik vind het van wel. In die ja? zin, uh, de muziek is vooral uniek. Kijk, dat er mooie Nederlandstalige liedjes mm -hmm. geschreven worden. Dat, dat is gewoon een feit. Die zijn overal. Maar ik, de combinatie juist met die uh, jazz achtige muziek... vind ik zo mooi. Mm. Je bent geen debutant meer, maar je bent wel veelbelovend volgens Rinske. Waar moet dat heen met jou, betreft? Hoe zie jij 2014 voor je? Waar moet het heen? Met jou dan? hè? Na 2014, voor ons wordt het nog. We spelen nog een tijd de theatervoorstelling. En dan gaan we in de zomer uh, festivals spelen, so wat muziek en theaterfestivals. En ook nieuw materiaal daar uitproberen. Dus ja, daar, daar gaat het heen. Mm. Voorwaarts. Voorwaarts. En niet vergeten. En niet vergeten. Ja. Ja. Zou je willen uh, gaan ja. samen? Je gaat een nummer uh, spelen, een eigen nummer. Dat, uh, en zingen dus uh, Frans is terug. Oh, een van mijn favorieten. Ja, nou dat hadden we zo bedacht. <laughs> dat is ook een beetje jouw middag. <laughs> ja. Ja. Althans, dit half uur. Straks Hoera. niet meer. Maar... Nee, dan moet ik weer. Frans is terug, Thijs Maas. te zagen en te lassen en te drinken liter's water op een dag en elk kwartier het sigaretje dat nog mag. Het ging uiteindelijk toch nog best wel vlug. Frans is terug, terug van jaren weg geweest. Vorige week gaf hij een feest en er viel wel wat te vieren zonder wijn en zonder bier en geen champagne. En hij zei tegen zichzelf, kom Frans, wat kan je? Dus Frans trok nieuwe kleren aan en Frans rechte zijn rug. En iedereen die langskwam kon het zien, Frans is terug. Hij krijgt een tweede kans, welkom terug Frans. En hij heeft weer goede dagen. staat te zweten en te zingen en te zaken. Want die kast die moet de deur uit, want die klant die heeft hij net. En die klant die moet misschien ook nog een bed. Hij was jaren onbereikbaar, was onredelijk en stug, maar Frans is terug. Zich niet meer wezenloos. Als er iemand aan de schuurder staat te kloppen, hoeft geen fles meer te verstoppen en hij hoeft niet meer te liegen. En gelukkig niet meer continu een kater, want Frans is tegenwoordig aan het water. En in de middag drinkt hij appelsap uit de koelkast in de schuur. De cola en de koffie drinkt niet puur En net zo vlug Frans is terug Hij neemt zijn tweede kans Welkom terug Frans Frans is terug Hij heeft gevochten en gewonnen Maar nu is iedereen zo'n beetje weer gewend Aan die nieuwe frisse vent Maar voor Frans is het pas goed en wel begonnen ze zeggen dat hij al die tijd zichzelf niet was, maar zonder je neverglas is het soms zo dat de wereld platter lijkt als je het nuchter bekijkt. En dan heeft hij hij mee. en dan krijgt hij dorst en dan weet hij even niet wie hij nog dan staat hij op het punt zichzelf er eentje in te schenken Maar waar de fles stond, staat nu een blik vernis. En al die mensen die weer goed over hem denken Dus hij zegt hardop, ik heb genoeg gehad Hij wordt een gat, hij pakt een plug Frans is terug Hij grijpt zijn tweede kant Welkom terug, Frans. Frans is terug. Dat was uh, Thijs Maas. Uh, Thijs komt, komt, uh, komt weer aan tafel zitten. Ik, kun jij zeggen over Rinske, dat, dat hij al is doorgebroken... of moet dat nog gebeuren dit jaar? Uh... Na dit gesprek. Na dit gesprek. Nou, hij heeft natuurlijk met zijn tweede uh, cabaretprogramma... is hij genomineerd uh, geweest voor de Nederlandse Hoop. Dus ja. dan ben je al wel opgevallen. Mm -hmm. Maar ik heb het idee dat hij... omdat hij nu een uh, omslag heeft gemaakt eigenlijk... en alleen maar liedjes uh, speelt... dat mensen dat nog weer eventjes uh, moeten ontdekken. Ja, is dit een goed voorbeeld van wat we kunnen verwachten... als we naar jou in het theater gaan, Francis? Uh, ja, het is wel een goed voorbeeld. Terwijl we ook dus... Uh, dit is heel, nog wel behoorlijk theatraal vertellend lied. En er mm -hmm. zijn ook wel wat meer... Nou, echt meer jazzy, standaardachtige liedjes... en ook wat pop-invloeden. Dus we, doen we spelen eigenlijk vrij veel genres. Mm -hmm. um, maar ja, het is, nou, het is wel een goed voorbeeld, ja, geloof ja. ik. Je, je hebt dit ook aan Maarten van al laten horen, dit nummer, toch? Ja, die, heeft het een keer, die, die kwam een keer kijken naar de voorstelling... naar onze afstudeervoorstelling. Hij, hij zat in de commissie, die mij uh, liet afstuderen... en um, hij vond dat inderdaad een heel mooi lied... en heeft het ook nog een keer gezongen, zelf... Bij die uh, nominatie, of tenminste ja, ja. bij de uitreiking van de Nederlands hoop uh, ja. toen. Dat is een grote eer natuurlijk. Ja, dat was geweldig. Ja, alle, alle genomineerden voor, voor die Nederlands hoopprijs... en ook voor de Polifinario kregen een uh, eerbetoon van mm -hmm. een, uh, ja, een, een, een corifee in de ja. theaterwereld. Ja. Ja. En de avond begon en uh, Maarten kwam op en uh, begon dit lied te zingen... en ik werd gek natuurlijk. Ja, ja. fantastisch. Ja, fantastisch. Hij stond in de traditie van, waar we het vorige week met de Jeroen van Merwerk over hadden... De, het betere... Cabaretliet, de literaire cabaretliet? Ja. ja uh, kan Thijs is, uh, daarin uh, in mee? Ik vind van wel. Mm -hmm. Ja, en die moet nu de fakkel uh, gaan dragen. Want uh, ja, Maarten is dood. En uh, Jeroen houdt ermee op. Kees Toorn uh, is, is gestopt. Theo Nijland heeft je natuurlijk nog. Die is er nog. Die ja. is er nog. Ja. Ja. Dus die moet snel uh, eigenlijk Thijs onder zijn hoede gaan nemen. En dan moeten zij samen het betere literaire cabaretliet... Uh, blijven brengen. Hoewel, noem jij het eigenlijk zelf het cabaretlied. Nee, het, nee het woord cabaret zou ik niet zo snel gebruiken. Nee, ja. maar het is sowieso het hele woord niet. Het woord cabaret, ja, ja wel als het oh. over anderen gaat dan wel. <laughs> niet bij mezelf, omdat mensen dan toch snel de associatie hebben met dat het uh, op de grap, om de grap gaat. Mm -hmm. En uh, ik denk wel dat we wat liedjes hebben die grappig zijn, of in ieder geval licht van toon, maar het is niet per se voor te lachen. Het is wel theatraal, omdat er gewoon dat wat er aan de hand is vaak iets anders wordt dan er Gezegd wordt. Ja, ja. Is dit is een uh, zware concurrentiestrijd die je aangaat met andere mensen? Heb je dat gevoel in Nederland? Ik weet dat niet zo goed eigenlijk. Ik geloof dat het meer een strijd is met de, met de tijd dan met, de, met concurrentie. Hoe bedoel je een strijd met de tijd? Nou, dat het, dat het gewoon uh, lastig is in theaterland om ja, te de spelen. De, spelen uh, ja, uh, niet om nou over te klagen hoor. Maar, nee, ja. maar theaterdirecteuren willen natuurlijk graag dat hun zaal vol zit. Ja. En bij uh, liedjes is dat niet automatisch het geval. Hmm. Terwijl, ja, ik zou mensen dus willen oproepen... ga wel eens een keer naar zo'n avond. Want wie weet word je ontzettend verrast. Ja, want dat was reden voor Jon van Merwijk ook om te stoppen. Omdat Precies. hij alleen maar in kleinere zalen kan spelen. Ja. Maar dat, jij ondervindt hetzelfde probleem dus. Nou ja, ja wel. Dat, het, het, het is wel lastig. We, we spelen gelukkig wel. Dus, um, maar inderdaad, theaterdirecteuren zijn, uh, spelen wat meer op, op safe. Ook wel mm -hmm. begrijpelijk misschien... Niet allemaal hoor, trouwens. Er zijn nee. er ook nog wel die zo. wel uh, risico durven nemen. En ja. die gewoon uh, broekzak-vestzak politiek doen. In de zin van aan Joep van het Hek verdienen ze. En dan kan er bij Thijs Maas een beetje bij, zal ik maar ja. zeggen. Ja. Dan is het niet zo heel erg als de zaal niet helemaal vol zit. Precies. Ja, ja. Maar nogmaals, het is ja. inderdaad voor mij echt niet iets... Ik, ik, ik, het is gewoon zo. Hm. En we spelen ook daarom ook buiten theaters. Met muziekpodia, Dus ook gewoon kijken waar we ja. wel terecht kunnen. En... En dat gaat, dus ja. we, we spelen en we zijn... Dat is volgens mij ook een kenmerk van de nieuwe generatie. Die, die, uh, die wachten niet tot ze geboekt worden. Die gaan hm. gewoon actief op pad ja. om het zelf voor elkaar te boksen. Die cd die Thijs Maas gemaakt heeft, is gewoon gefinancierd... via voor de kunst, hm. via crowdfunding, ja. Uh, donateurs. Ja, ja geweldig. Die kant, en, ze, en die uh, kant gaat, op, gaat het op. Ja, hoewel Cabaret natuurlijk nooit gesubsidieerd werd. Hè. Ja, maar wel de zalen waar ze in staan ja, ja, ja, ja, ja, dan natuurlijk. Ja, natuurlijk op die manier dus, wel. Indirect. Waar ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. kunnen we jou binnenkort zien? Uh, nou, we spelen in januari in Soetermeer en in de, uh, in de Meervaart in Amsterdam. En dan nog in de Schouwburg in Amstelveen begin februari. En 8 februari spelen we in de Aremberg, Schouwburg in Antwerpen. Bij okay. de finale van de NECA-wedstrijd. Oh, oh, Dankjewel, Thijsmaars en Rinske ook bedankt. En uh, straks horen we meer van jou en je bent. Ja. Ja, we vroegen enkele BL'ers, bekende luisteraars... om ons alvast voor te gaan naar Radio 4. Opium van 1 naar 4. Een vanhuisbericht van. Ik ben Elke Noordervliet, schrijver. S'avonds zit ik vaak in de auto, terug van een lezing ergens in het land. Uurtje of tien, half elf, in de auto, op weg. Dan wil ik graag naar de radio luisteren. Niets is heerlijker om juist dan Radio 4 aan te zetten en te luisteren naar de muziek en cultureel nieuws van opium. Ja, Nelke Noord of gaat in ieder geval mee. Ik hoop het u ook. Dit was het eerste half uur op je radio... vanuit het Grand Café van Lamar in Amsterdam. Straks zijn we terug, dan Annette Enbrechts... met uh, terugkijken op uh, het theaterjaar van 2013. En vooruitkijken met een belofte natuurlijk. Kees het Hart doet precies hetzelfde, maar dan met boeken. En we bellen met Ernst Daniel Smit. Tot zo, nationaal van drie uur is het. Ja, drie uur. Tot straks. Winter weer uitblijft. kun je nog nou, prima roeien. Beetje koud. En dat gaan we doen over de rotten. Okay. Zo, hè? In Vroege Vogels pakken we verder ook de fiets... om metingen te doen naar ultrafijn stof. En hoe verhuis je natuur van de ene plek naar de andere? En verder, waarom moeten er vallen komen bij bijenkasten? Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1.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 in 1523 betrokken raakte bij de moord op de paus. Ontdek en beleef het spannende verhaal van Jan van Scorel tot 19 januari in het Centraal Museum in Utrecht. U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Duik nu onder in het nieuwe Verzetsmuseum Junior in Amsterdam. Ga terug in de tijd en ontdek zelf de waar gebeurde kinderverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk op verzetsmuseum.org.